8 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Langeboom bij Nijmegen is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een grote vechtpartij. Dat gebeurde bijna aan het eind van de speeltijd nadat een speler van Schadewijk Os, een speler van voetbalclub Langeboom, onderuit had gehaald.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 Eurocommissaris Andor heeft geen goed woord over voor de maatregelen... die de Britse premier Cameron wil nemen tegen migranten uit andere EU-landen. In een interview met de Britse zondagskrant The Observer... noemt Andor de maatregelen dom. Hij zegt dat Cameron mogelijk vreemdelingenhaat aanwakkert. Premier Cameron kondigde vorige week aan... dat hij strengere toelatingseisen wil stellen aan buitenlandse werknemers...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 Eerder koos de koning zonder overleg de kabinetsleden. Koning Abdullah kondigde eerder flinke hervormingen aan. Hiermee kwam hij tegemoet aan kritiek van de oppositie. Abdullah hoopt een opstand, zoals in andere Arabische landen, te voorkomen. Premier Ensour moet bezuinigen. Hij heeft om te beginnen het aantal ministeries teruggebracht. Jordanië wil geld lenen van het Internationaal Monetair Fonds. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het land van het IMF de uitgaven terugschroeven. Een generaal pardon voor illegale is in Amerika een stuk dichterbij gekomen. Volgens Bronnen is er een akkoord tussen politici, werkgevers en vakbonden... over onder meer grensbewaking, sancties voor werkgevers... die misbruik maken van immigranten en een vooruitzicht op staatsburgerschap. En werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt... over onder meer minimumlonen voor immigranten. Zo'n 11 miljoen mensen, vooral uit Latijns-Amerikaanse landen... zijn vaak al jaren zonder papieren in Amerika... In Lelystad is een man met een gestolen motor op een politieauto gebotst. De dief werd op heterdaad betrapt toen hij de motor stal. De politie achtervolgde de man, maar kon hem pas stoppen door de weg te blokkeren met een politiewagen. De dief reed daar tegenaan. Of hij de blokkade niet zag of dat hij weigerde te stoppen is niet duidelijk. Nadat de man tegen de politieauto was aangereden probeerde hij nog weg te rennen, maar de agenten konden hem arresteren. De motorrijder zit vast. Vannacht is de zomertijd ingegaan. Om twee uur werd de klok een uur vooruitgezet, waardoor de nacht een uur korter was. De zomertijd is ingevoerd om een uur langer van het daglicht te kunnen profiteren en energie te besparen. De zomertijd eindigt op de laatste zondag van oktober. In de Eredivisie is Feyenoord gisteravond gestruikeld over Heerenveen. De Rotterdammers verloren met 2-0. De doelpunten van Fim Bagasson en en ganassi vielen in de slotfase van de wedstrijd. Voor Heerenveen was het de vijfde overwinning op rij. FC Utrecht won thuis met 2-1 van VVV Venlo. FC Groningen was uit met 2-1 te sterk voor Willem II. En Twente speelde met 1-1 gelijk tegen NAC Breda. Dan nog het weer in het noorden en oosten. Eerst nog kans op een lichte sneeuwbui. Later vandaag schijnt af en toe de zon en het wordt hooguit 5 graden. Morgen stapelwolken en meer zon. Tot en met woensdag blijft het droog.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 Vanavond om tien voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Wie vroeg genoeg wakker is, weet dat deze dagen maar één vogel echt... ...van zich laat horen in de natuur. Oké, okay, op een paar hegemussen en een rood borstje hier en daarna misschien. Maar de zuinige concerten die nu worden gegeven bij zonsopgang... ...zijn toch met name die van de merel. Waar veel zangvogels zich nu mokkend schuilhouden tussen de takken... ...zingt de merel wel zijn lied. Maar toch heeft ook dit donkere vogeltje behoorlijk last van de weersomstandigheden... Maar dan niet zozeer zoals je zou verwachten van de lage temperaturen waar iedereen over klaagt. De tuinvogels lijden nu vooral onder de extreme droogte. Zo liet zo van vogelonderzoek ons weten. Het is voor de Merel nu bijna onmogelijk om voedsel en vooral water te vinden. Dat de Merel grote behoefte heeft aan neerslag, ziet ook Hai Wijnhoven elke dag in zijn tuin. Vaste luisteraars kennen Hai nog wel van het mereldagboek dat hij ooit bijhield voor vroege vogels. En nog altijd volgt hij het wel en wee van een paardje merels in zijn tuin. De droogte is volgens Hai een groot probleem, want als het niet gesneeuwd heeft... kunnen de merels zich niet wassen en ze kunnen ook niet drinken. En ook dreigt er een tekort aan voedsel nu de grond bevroren is... en er niet lekker geschoffeld kan worden in de humuslaag. En de wormen zijn onbereikbaar. Het mereldmannetje in de tuin van Hai... komt nu elke ochtend bij het keukenraam Bedelen om voedsel. En het vrouwtje heeft twee weken geleden een nest gebouwd... maar van eitjes is nog steeds geen sprake. Kennelijk is de eileg uitgesteld... omdat er nu ja, gewoon te weinig aanbod is. Het is iets wat Hai naar eigen zeggen nog nooit eerder heeft meegemaakt. Voor de merels is het dus wel een heel uitzonderlijke Pasen dit jaar. Eentje met vorst maar zonder eieren. Goedemorgen. Oost-Groningen, er uh, gaat niks naartoe en er komt niks vandaan, hoorde ik Tommy Wieringa net zeggen. Nou, valt het even mee dat ik er toch nog ben uh, vanochtend, hè? vanuit Noord-Groningen dan uh, wel te bestaan. Goedemorgen, allereerst natuurlijk een fijne Pasen gewenst. Misschien zit u al lekker aan het paasontbijt, met eitjes natuurlijk. Of uh, ligt u nog lekker in bed omdat het buiten, nou toch zeker een paar graden vries. Lekker warm onder de dekens, hoe dan ook gaan wij u vanochtend bijvoegen Vogels een lentegevoel bezorgen. Of u het nou wil of niet, verdorie dat lentegevoel. Wij gaan het u bezorgen. En zometeen de eerste poging met een... Uh, ja, die zingende Merel hebben we net natuurlijk al gehad. En zometeen gaan we met Nico de Haan op zoek naar nog meer lekker lentegeluid. Um, ik snap niet dat je met droge ogen dieren kunt doodschieten... De politica die dat zei, komt straks bij ons praten over de notitie Mooi Nederland. Menno is buiten, hier bij het Nade Meer. Die is die 1200 paaseieren aan het zoeken die ik buiten heb verstopt. Ik ben benieuwd of je ze nog vindt voor het eind van deze uitzending... of nog van hem gaan horen. Ik ben Janine Aubringen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ik zo eens even die muzieklijst uh, door te bladeren. En ik denk, je wat een toeval. Het is allemaal muziek van uh, Joseph Haydn. Uh, maar ik moet natuurlijk uh, onze muziekstamensteller... Renald Ruiter uh, beter kennen dan, of langer kennen dan vandaag. En uh, dit is een bewuste keuze. Want Joseph Haydn uh, werd geboren op 31 maart. En vandaar dat de muziek vanochtend een beetje... in het teken staat van deze componist. We begonnen met de finale uit de symfonie in D-groot. Getiteld Le Matin oftewel De Ochtend. Uh, nou, dat wat betreft de muzieklijst, een andere lijst nu, de nieuwe rode lijst... de nieuwe rode lijst van bedreigde planten en mossen is uit. In één overzicht is te zien welke soorten zijn verdwenen... welke nieuw zijn voor Nederland en met welke soorten het slecht gaat... Eén ding is duidelijk, veel kwetsbare soorten zijn gebleven dankzij gericht natuurbeheer. Zoals het stijf veenmos, dat met wat zoeken nog wel te vinden is, hier in de buurt van het Nadermeer bijvoorbeeld. Jeanette Paramore is op stap met mossenkenner Henk Siebel en Boudewijn Ode, de plantenman. En dat doen ze dus hier vlakbij, aan de rand van het Noordermeer, in het Blauwgrasland. Blauwgrasland is, is een van de... Vegetatietype in Nederland waar heel veel rode lijfsoorten in staan, dat het zo ontzettend is achteruit gegaan. Ja. En uh, nou, dit is een celtje e waar we nu op beginnen te lopen, waar de ontwikkeling richting blauw grasland uh, een beetje in gang is gezet. Wacht even, we stoppen hier, is dus hier iets te zien? Of, uh... Ja, hier, hier is zeker al wat te oh. zien. Blauw Grasland heet blauw. En dat heeft te maken met een aantal soorten die er voorkomen. Onder andere de blauwe knoop. Daarvan zie je hier de rozetten al staan. Nou, wacht even hoor. Ze zijn een beetje paarsig, want dat, uh -huh. die, die vorst dat doet ze natuurlijk ook geen goed. En wat ook blauwe kleur geeft aan blauwgraslanden zijn de zeggens. Ik zie hier in ieder geval wat zwarte zeggen, maar ook blauwe zeggen kan hier voorkomen. En wat is daarmee aan de hand dan? Het zijn heel, eigenlijk oude uh, landbouwgronden. Hè? Daar werd gemaaid, uh, daar werd, er kwamen ook wel eens wat beestjes op lopen. Maar met alle bemesting en ook ontwatering, het wegvallen van kwel, zijn heel veel van die plekken, want we hebben in Nederland hele grote arealen gehad, zijn verdwenen. En uh, het zijn nu dus postzegeltjes. En die soorten zijn dus aan het verdwijnen. Dus nou ja, goed, die blauwe knoop staat op de rode lijst. Nou, we, we proberen hier dan ook even te zoeken naar de Spaanse ruiter. Er is een distel. Niet een distel uh, met uh, echte stekels, zeg maar, maar een, een zachte distel met een enkele bloem. Mm -hmm. een hele mooie. En, en nou, dat is ook een van die soorten die dus echt heel hard achteruit is gegaan in Nederland. Ja. Nou, ga jij even zoeken naar die ja. uh, Spaanse ruiter? Spaanse ruiter. Ja, okay. Want hier zat ook Henk Siebel. Jij bent van de mossen, hè? Ik ben van de mossen en Wat die staan? zijn hier ook te vinden. Ja? Ja, een van de soortgroepen onder de mossen die dit eigenlijk het, uh, nou, het slechtst doen, dat zijn eigenlijk de veenmossen. Veenmossen groeien eigenlijk op plekken die en vochtig zijn, en schraal. Nou ja, en met de stikstofdepositie uit de lucht, hè, al die wat uit de lucht komt. En met de ontwatering in Nederland, ja, dat, dat, dat grijpt echt, uh, echt aan. Maar we hebben hier een van de veenmossoorten die een beetje rood gekleurd is. Mm -hmm. Stijf uh, veenmos. Maar ik staat er middenin, zie ik? En, ja, precies, je staat er middenin. Nou, er ja. staat hier genoeg. Okay. <laughs> En dat is een soort die uh, vorige eeuw nog best wel, uh, wel voorkwam... maar on, inmiddels ook op de rode lijst is gekomen als, uh, als kwetsbaar. Dat betekent dat hij nog steeds uh, achteruit gaat. Eigenlijk al helemaal beperkt tot natuurgebieden. En heeft dus natuurbeheer nodig om hem nog kansen uh, te bieden. Die rode lijst voor mossen komt binnenkort uit? Ja, een beetje tot onze verrassing. De helft van de, de mossoorten staat uh, eigenlijk uh, nog steeds op de rode lijst. En dat gaat eigenlijk nog sneller dan, uh, dan bij de planten. ...waar iets minder op de rode lijst uh, nog staat. Ik weet niet of Boudewijn precies weet hoeveel procent dat uh, is. Uh, het is uh, 37 procent. Dus het is inderdaad iets minder. Ja. Maar goed, ook nog steeds uh, fors. Ik heb uh, trouwens onze Spaanse ruiter gevonden. Mm -hmm. Kijk, dit is een distelrozetje. Ja. Kijk, en die stekels die zijn dus meer harig dan stekelig. Daardoor valt hij in ieder geval nu al een beetje te herkennen. Maar eigenlijk natuurlijk pas als hij straks bloeit, dan heeft hij zo'n mooie grote bloem op een steel staan. Zijn er ook soorten die verdwenen zijn? Ja, sowieso sinds 1950 uh, zijn er ongeveer 50 soorten verdwenen. Bijvoorbeeld de bospoterbloem in Zuid-Limburg op de kalkhellingen. We hebben dat de afgelopen paar jaar heel uitgebreid nog naar lopen zoeken. Want misschien zagen we hem over het hoofd, maar ja. die hebben we niet meer kunnen vinden. En er zijn er weer, ook weer drie bijgekomen. Ja. En er zijn ook weer een paar teruggekomen overigens. Dus ja, de balans is relatief neutraal, zal ik maar zeggen. Zijn er ja. ook mossen verdwenen? Ja, ook bij de mossen hebben we slachtoffers uh, die de laatste tien jaar uh, niet meer gevonden zijn. Mm -hmm. Onder andere het kraalmos. Een heel mooi... Groen mos die op plakkaatjes op de bodem groeit. En dan met mannelijke uh, orgaantjes die als een kralenketting zal ik maar zeggen, daar overheen liggen. Is ook verdwenen. Een soort die voorkwam op plekken waar kalkrijk grondwater uit de grond kwam. Nou, dat is een enorme zeldzaamheid in Nederland ge geworden. Maar zijn er ook weer soorten gekomen? Ja, we hebben ook weer soorten die uitgestorven waren en die weer terug zijn gekomen. En dat is vooral uh, dankzij natuurontwikkeling. En zo is in dit terrein, het Langhalsmos, teruggevonden, ook op allerlei andere natuurterreinen. Mm -hmm. En die was bijvoorbeeld een eeuw niet in Nederland uh, okay. gevonden. Nou, die wil ik wel eens zien. Ja, die is op dit perceel <laughs> nu weer weg, oh, want okay. ja, de ontwikkeling is <laughs> ja. weer verder gegaan. Uh, ja, dus ja. is weer afhankelijk van nieuwe plekken die ja. weer, uh, ook weer daar komen. Ja. En ja, er is nu de laatste twee decennia vrij veel natuurontwikkeling gaande. Dus ja, die soorten komen nu, nu weer voor. En we hebben een ander plekje hier vlakbij, ja. waar we daar ook hier wat van kunnen zien. Dus daar kunnen we even naartoe lopen. Heel klein. Oh God, zie je? heel klein richtgoed. Dit, dit is geen richting mos, hè? Dit is plukje. geen mos. Het lijkt er wel op. Ja, het lijkt er wel. Op. Ja. Dit is ook wel een sporenplant. Het is een wolfsklauw. Het ja. is oh. moeras, moeraswolfsklauw. Mm -hmm. Dit is een soort die dus heel erg geprofiteerd heeft van, van dat plagen, van het begrazen in heideterreinen. En op natte hei dus echt weer veel voorkomt. Waar die voorheen nou ja, bijna weg was in Nederland. Het hele groene tapijt hier, dat ja. is het kleine rimpelmos met allemaal hele rimpelige blaadjes mm -hmm. en ik heb hier nog een andere en dat is het klein smaltandmos. mos nou het is een halve millimeter groot met allemaal uh, nou ja hele kleine sporenkapseltjes erop ja. en dan zie je ook meteen uh, waarom die mossen eigenlijk bij dit soort terreinen heel snel er weer kunnen komen omdat ze via die sporen eigenlijk al die terreinen weer makkelijk kunnen vinden en als er maar pioniermilieu is dan uh, ja dan vesten zich daar uh, op nou Beide soorten staan dus niet meer op de rode lijst... omdat ze dankzij die natuurontwikkeling in Nederland weer eigenlijk op allerlei plekken zijn opgedoken. Maar gaat het nou slecht met de mossen? Gaan ze achteruit of blijft het een beetje stabiel? Nou, als je kijkt van hoeveel er op de rode lijst staan, dan is dat net ietsje minder. Dankzij uh, al die, uh, die mossen die op de bomen groeien, die uh, niet meer op de rode lijst uh, staan. Maar als ja. je kijkt naar de, de, de soorten van de, de vochtige omstandigheden, de schrale omstandigheden, mm -hmm. dan staan er eigenlijk meer op de rode lijst. Dus daar gaat het dan weer, uh, weer slecht mee. En hoe zit het bij de planten? Nou ja, ook, ook wel een beetje zo. Ik geloof dat we kunnen zeggen dat het uh, voor 3% van de soorten nu beter gaat. Maar ja... We hebben nog steeds hè, die, die 37% van de ja. Nederlandse flora, waar dat het gewoon toch, dan toch dan wel derde, heel, slecht, ja. Ja, heel ja. slecht mee gaat. Ze krijgen er ook nieuwe bij, hè, zag ik op de lijst. Ja, we krijgen er zeker nieuwe. Nou ja, de, de, eigenlijk komen er steeds ook nog steeds nieuwe soorten binnen, hè. Ja, uh, zowel is... soorten die met klimaatverandering uh, de grens oversteken, mm -hmm. als soorten die wij als mens hier uh, binnenbrengen en ja. die zichzelf uh, redden. Wat dat betreft, ja, de, ja, op nationale schaal, de biodiversiteit van. Vaatplanten, die mm -hmm. neemt nog steeds toe. Zegt het nou ook iets, zo'n rode lijst, over hoe het in het algemeen met de natuur gaat? Nou ja, maar ten dele. Hè. Ja. Ik bedoel, een van de dingen die, denk ik, iedereen in het boerenland ziet gebeuren... is dat de bloemen die verdwijnen uit de bermen, de bloemen verdwijnen uit de weilanden. Mm -hmm. Dat is gewoon een proces wat je eigenlijk... dat kun je amper vangen met zo'n rode lijst euh, analyse mm -hmm. op nationale schaal. Maar eigenlijk wel heel ingrijpend. Dus al die... Nou ja, noem het ecosystemen, vegetaties. Verarmen, niet alleen qua planten, maar de bijtjes en de vlinders, die gaan daarin natuurlijk ook mee. Een stuk van uh, uh, communist Jozef Haydn was het dan omdat onze muziekstaansteller. naar de datum heeft gekeken. En uh, Jozef Haydn is uh, geboren op 31 maart. en vandaar veel Haydn vanochtend in onze uitzending. Algen nu. Uh, onze auto's zouden erop kunnen rijden, onze vliegtuigen. We kunnen erop vliegen, we kunnen er hamburgers van bakken... maar wanneer gaat dat nou echt op grote schaal gebeuren, dat gebruik van die algen? In Wageningen wordt al jaren onderzoek gedaan naar de beste manier om algen te kweken. Maar de algen van Columbus is nog niet gevonden. Onderzoeker Paco Lamers van de universiteit heeft daarom een bijzondere wedstrijd uitgeschreven. Middelbare scholieren hebben de opdracht gekregen een simpele algenkweekreactor te ontwerpen... De zes genomineerden voor de titel Algenkweker van het Jaar stellen zich aan verslaggever Rob Buiter voor. Nou, wij zijn van het Kandea College Duiven en de truc van ons algenreactor is het doosje dat erin zit wat voor de CO2 toevoer zorgt. En dat hebben we bubbling box genoemd. De bubbling box. Ja. En CO2 dat is eten voor algen eigenlijk. Ja. We hebben hier een, een soort aquariumpje staan. Ja, we hebben hem open gemaakt aan de voorkant, zodat het licht erin kan. En uh, voor de rest hebben we hem met aluminium bedekt. Zodat het uh, licht ook goed weer kaart wordt. het nou, College in Kuik. En wat is de truc van jullie reactor? Al het licht wordt optimaal gebruikt. En omdat we een groeilamp gebruiken, hoeven we geen verwarmingselementen te gebruiken in onze reactor. En die tweede reactor? Ook met elk College. We hebben een bak, gaat water in, wordt omhoog gepompt door een buis. Daar stroomt als een film overheen, een dunne film, en daar worden de algen optimaal op belegd. In nadeel is dat er heel veel water verdampt, want het is hier helemaal open aan de zijkanten. En daardoor verdampt te veel water, waardoor die soms, als wij dan ochtends op school komen, dan staat die bijna droog. Dus daar moet je nog even wat op verzinnen? Ja. Dat is uh, van de streken in Ede. Ons idee was zeg maar, om de algen rondom een lamp te laten draaien. Dan hebben ze altijd evenveel licht en vanwege de reflectie aan de achterkant komt het licht weer terug. En zo kun je dus een vrij zuinige lamp neerzetten en die lamp dan uh, optimaal gebruiken. En vandaar dat er uh, in een emmer. Een, een slangetje als een spiraal langs de buitenkant van de emmer gaat wordt het continu rondgepompt rond die lamp ja. Ja. en voor de rest is het een open systeem waardoor dus de koolstofdioxide uit de lucht gehaald kan worden en um, door de trechtervorm bovenaan uh, neemt hij de belletjes met koolstofdioxide mee naar beneden en kan het ook in het systeem zelf nog gebruikt worden uh, wij zijn het College in Amstel B en de truc van ons ontwerp is dat het heel erg simpel is. Ik bedoel, dit zijn twee Erlenmeijers. Maar wat belangrijker is, is dat wij, in vergelijking met andere reactoren heel weinig algen erin hebben gedaan, waardoor elke allag eigenlijk meer licht en pokom en andere dingen krijgt, waardoor de groei van één allag meer wordt dan wanneer je een heleboel erbij komt. Geen enorme intensieve algenkwekerij, nee, maar heel bescheiden. Echt, het is bedoeld als een practicum om te laten zien van hoe snel Algen kunnen groeien en hoe simpel je het in elkaar kan zetten, omdat het natuurlijk voor een school geschikt moet zijn. Kijk hoe ver jullie ermee komen. Ja, ja. Um, Wij zijn van het Ichters Lyceum uit Driehuis. En uh, dat voor ons wordt de hele tijd uh, rondgepompt. En uh, de lucht blijft lang in contact met het water, zodat de CO2 goed kan op opgenomen worden. Ja, dus waar de buren een uh, circulerend systeem hebben in een emmer, hebben jullie het uh, in een uh, glazen fles gedaan? Ja, in principe wel, ja. Voorheen hadden wij een, een ander soort, we hadden een gloeilamp, maar dat was, gaf te veel warmte. Waardoor echt binnen een week was gewoon al het water wat in de beide algen zat, was allemaal verdampt. Dus dat was geen goed, uh, goed idee. Het is nou een iets koelere lamp genomen. Ja, ja. precies. We zijn tot een, tot een besluit gekomen. De, de jury was unaniem. Ik wint er geen doekjes omheen. De winnaar van dit jaar is Het Streek. Gefeliciteerd. De winnaar is uiteindelijk een systeem geworden van een emmer met daarin een doorzichtige buis, een lamp erin. Simpeler kan het haast niet. Hè? Ja, een zeer uh, simpel ontwerp, maar wel heel erg efficiënt. En efficiënt in het omzetten van licht naar biomassa. En dat is nou een van de grote uitdagingen die we ook op grote schaal hebben, uh, maar ook op kleine schaal. Dus ook voor het ontwikkelen van een practicumreactor moet dat uh, goed gebeuren. Dat hebben ze heel mooi opgelost. Ja, ik wil zeggen, jullie vraag aan deze leerlingen was ontwerp een, een simpel practicum voor medescholieren. Maar jij bent hier als onderzoeker ook dag in dag uit bezig om te kijken hoe jij de kweek van algen beter, goedkoper kunt maken. Ja, dat klopt. Eh, en ik leer er dus ook heel veel van. Hè. De, de fundamentele problemen die we op grote schaal moeten oplossen om uiteindelijk tot efficiënte en kosteneffectieve biomassaproductie te komen. Die hebben de scholieren hier eigenlijk in het klein ook. En in zo'n practicum, uh, ja, in, in het ontwikkelen van zo'n practicum moeten ze proberen dat licht efficiënt toe te dienen, uh, maar ook de CO2-efficiënt toe te dienen. En de manieren die ze daarvoor gevonden hebben, die zijn heel uh, origineel en kunnen we in ieder geval op kleine schaal goed toepassen. Of het op grote schaal ook gaat werken, dat moet ik nog bezien. Ja, Want is dat probleem inderdaad groot? Hoe ver zijn wij verwijderd ja. van echt efficiënte algenproductie om nou ja, brandstof uit te halen, voeding misschien wel? Uh, nou, wat we op dit moment al kunnen is olie met algen maken en daar auto's of vliegtuigen op laten uh, rijden of vliegen. Het kan, maar is het ook rendabel? Precies, daar zit nu op dit moment de crux. Uh, het kost nog te veel geld en het kost ook nog te veel energie om het te maken. Uh, je wil natuurlijk niet meer energie uh, in een uh, productieproces stoppen dan wat je eruit kan halen. Dan ben je niet energie aan het produceren, maar aan het consumeren. Uh, dit zijn typische dingen waar we uh, nu naar aan het kijken zijn. Hoe kunnen we op grote schaal die productie efficiënter en duurzamer maken? Maar hoe lang gaat dat nog duren, denk je, voordat we inderdaad zover zijn, dat je echt efficiënt algen kunt inzetten als bron van energie en van voedingsstof? Of we het gaan halen, dat weten we natuurlijk niet. Dat is het onderzoek. Maar is, is zelfs dat nog de vraag? Ja, natuurlijk. We zien op dit moment oplossingen om uiteindelijk tot een efficiënte en rendabele algenproductie te komen. Maar die gaan we nu testen en ik denk dat we over een jaar of vijf, hè, dat onderzoek kost nou eenmaal veel tijd, dat zijn moeilijke problemen die we willen oplossen, dat we over een jaar of vijf daar kunnen zeggen of we daar genoeg vooruitgang hebben geboekt om hier eh, mee bezig te blijven. Ben je optimistisch gestemd? Jawel, want zoals ik het zeg, we hebben goede oplossingen bedacht, maar die moeten we nu nog in de praktijk gaan testen. Ja, en ook goede oplossingen uit dit soort praktica van middelbare scholieren? Ja, dit levert wel goede inspiratie om uiteindelijk tot nog betere oplossingen te komen. Dat uh, over de algenkweekwedstrijd. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar de eerste sneeuwvlokken dwarrelen neer hier in het Nadermeer. Goed, laten we dat maar negeren. Uh, Ster en Nieuws nu, gelezen door Marianne Koekoek. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je om de radio even uit te zetten. Dus zet hem maar uit. Doe maar.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 In Langeboom bij Nijmegen is een voetbalwedstrijd uitgelopen op een grote vechtpartij van de teams en van het publiek. Dat gebeurde nadat de scheidsrechter een rode kaart had getrokken. Een voetballer van Schadewijk-Ost trapte daarop tegen het hoofd van een speler uit Langeboom. De vechtpartij die daarop ontstond werd door de politie beëindigd.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 Het sneeuwt nog steeds, maar ik zie ook een moedig meerkoetje in de verte en de zilverreiger is ook alweer gesignaleerd hier bij het Nadermeer. Het is uh, bijna vier minuten over half negen. Er staat een column klaar, maar door wie is hij geschreven? Lucas Wenniger. Lucas Wenneger, arts, onderzoeker, medisch bioloog en schrijver. Twee jaar geleden schreef hij het boek De Stinkende scharrelpapegaai over de dwarsliggers van de evolutie. Uh, nou, je zou zeggen dat Wenneger daar zelf ook wel onder valt, die dwarsliggers. Zo zag ik op zijn website dat zijn e-mailadres niet wordt geschreven... met een apenstaartje, maar met een primatenstaartje. Ik bedoel maar. Zijn, eigen, zijn eigenzinnige kijken op de wereld deelt hij nu met ons. Voor het eerst, Ilum column bij Vroege Vogels. Lucas Wenneger. Tolstoys evolutionaire inzicht. Dat de pangolin bezig is om uit te sterven, dat verbaast me niet. Een half ondergronds levende miereneter die eruit ziet als een wandelende dennenappel, gepanserd door hoornachtige schubben waarvan de Chinezen graag pillen draaien. Eetbaarheid, zeldzaamheid en vermeende medicinale potentie, doorgaans is dat een open ticket voor een spoedje richting uitsterven. De vraag is dus niet waarom de pangolin uitsterft. De vraag is waarom de pangolin niet al eeuwen eerder het loodje heeft gelegd. Het had op zoveel momenten mis kunnen gaan. Een overactief roofdier had de pangolins kunnen uitroeien. Een virus had ze van binnenuit kunnen slopen. De pangolin had een meteoriet op zijn kop kunnen krijgen. Of dat allemaal tegelijk. Vraag het maar eens aan de dinosauriërs. Toch heeft de pangolin moedig stand gehouden. Diverse varianten wonen nu nog steeds in regio's van Azië en Afrika. En evolutionair biologisch kan dit maar één ding betekenen. Alles ging goed. Zoals Tolstoy zegt over families... gelukkige families lijken allemaal op elkaar. Dat geldt ook voor soorten. Geslaagde evolutionaire experimenten lijken allemaal op elkaar. Alleen die levensvormen die toevallig gedurende miljoenen jaren... de juiste eigenschappen bleken te hebben, die hebben het overleefd. Ze waren op geen moment te groot, nooit te klein, niet met te veel... nimmer met te weinig. Van wat ze aten was voldoende beschikbaar. Waar ze wilden leven was genoeg ruimte. Hun vijanden waren nooit te talrijk hun genen niet te sterk, maar ook niet te star, en geen van hun concurrenten kon het beter. En bovenal hadden ze geluk. Terwijl rondom hen, de pas geëvolueerde net zo goed als de miljoenen jaren oude soorten wegvielen, werden zij niet geraakt. Talloze probeersels uit die 5 miljard jaar natuur, de beruchte 99%, zijn nu hooguit nog als fossiel verkrijgbaar. De redenen achter al dat uitsterven zijn legio. Iedere ongelukkige familie is ongelukkig op zijn eigen manier. Net zoals bij Tolstoy had iedere soort zijn eigen pech. Hyënordons, primitieve hyenaachtigen, gingen er 15 miljoen jaar geleden aan... omdat een gedeelte van hun leefgebied, Antarctica, bevroor. Acrofoca, een anderhalf meter lange viseter... werd waarschijnlijk 3 miljoen jaar geleden vervangen... door modernere zeeleipaardvarianten. En de laatste kwagga, een halfgestreepte ondersoort van de steppezebra... stierf in augustus 1883 in Artus. Overenthousiaste bejaaging bejaging had het dier in het wild uitgeroeid en niemand kwam op het idee een fokprogramma te beginnen. De pangolin is dus nu pas aan de beurt. Blijkbaar was dit beest, ondanks zijn superspecialisatie als miereneter... tot nog toe een echte succesformule. Pas de laatste eeuwen begon zijn constitutie de pangolin op te breken. Medezoogdier Homo sapiens kreeg hem op de radar. Met name het hebben van makkelijk te vermalen verhoornde schubben... bleek in nieuwe tijden geen goed idee. Volgens Chinese medicijnmannen helpt pangolinpoeder... de moedermelk op gang te houden, gezudderd schubdier wordt aangeprezen als delicatesse. Het voorbeeld van de pangolin laat me vermoeden... dat Tolstoys' indeling in gelukkige en ongelukkige families... voor biologische soorten toch net iets tekortschiet. Ik stel voor de eerste categorie te nuanceren. Soorten zijn ofwel ongelukkig... ofwel ze leven op een roze wolk... zich nog onbewust van welke kant de rampspoed hen zal treffen. Pianist Wim Statius Muller speelde een Antilliaanse dans. Tijdens de gratis internetcursus Vogelzang van Nico de Haan... is het met de praktijklessen even behelpen. Vogelkennis krabben zich achter de oren... want rond deze tijd van het jaar zou de vogelzang volop zijn losgebarsten. Maar het blijft akelig stil in ons land... Alle zuidelijke zangers blijven hangen in warmere streken, wachtend op betere tijden. Tegen beter weten in gaat je net Paramour. Toch op pad met ambassadeur van de vogelbescherming Nico De Haan. De Oostvaarders Plassen met al zijn riet en struik is normaal gesproken een Walhalla voor de blauwborst en de fiets. Maar of we ze gaan vinden. Ja, het is koud, Nico. Het is nog steeds akelig stil, hè? Ja, dus we lopen hier toch in een soort silent spring rond, hè? Het is ja. weer, eigenlijk, ik heb dat nog nooit zo meegemaakt, zo eind maart. Ja. En dan uh, alles echt doodstil. Dan we moeten we hier om ons hele tjiftje zich laten horen... de fietsen kwelen, de blauwborsten zingen, noem maar op. Het is hier altijd een, een feestje, uh, zeg maar, zo in maart... om hier rond te lopen bij de Oostradersplassen, plassen, maar, mm -hmm. Nou, een paar koolmees hebben we al, hè? En een pimpelmees... Volgende week of die week erop, ik roep het nou al weken. Maar dan verwacht ik een soort trekvogeltsunami, zeg maar. Dan komen, ja? Al, ja, dan komen er echt honderdduizenden die nu uh, min of meer vastzitten... In, uh, in Italië, Spanje en, en Midden-Europa. Ja, hoe werkt dat? Hoe nou, nou, ja, vinden ze je nou gaat, dat het hier je gaat koud he? Je hebt dan ook die lange afstandtrekkers. Die zetten op een gegeven moment uh, ergens in februari de motor aan. Ja. En dan gaan ze naar het noorden toe. 300 kilometer per dag of per nacht, afhankelijk van, van type vogel. Even kijken hoor. Ja, we kunnen even hier kijken of er ja. nog wat is. Even het riet. Ja, even het uitzichtpunt hier zo. Ja, en dan voelen ze als het ware, zoals wij zwembaten voelen, voelen zij het dagtemperatuur. En als die dagtemperatuur niet boven de 10 graden komt, gaan ze dus niet verder. Nee, nee. Dan stopt het op een gegeven moment. Nederland is voor die trekvolgens nu één grote lege koelkast. Het is er koud en er is gewoon helemaal niks te eten. En om dan hier naartoe te gaan, dat is redelijk suïcidaal. En dat zit ze erg dwars... Want ze willen heel graag hier naartoe in het voorjaar. Ze willen gaan broeden. Ze willen gaan broeden, Ze willen hun territorium bezetten. Ze zijn natuurlijk als de dood dat die ander eerder op dat territorium mist. Dus het is. Dus een innerlijke tweestrijd tussen... Uh, aan de ene kant moet je zien te overleven. Dus je moet niet te vroeg hier zijn. Als zit niks te eten, dus het gaat niet goed. Maar aan de andere kant moet je niet te laat zijn. Want als ander jouw gebied al gekraakt heeft, zie je dan maar weer terugkrijgt. Dus, ja. uh... Moeilijke keus. Ja, nou, we gaan hier even... Dit is een vogelkijkhut. Een vogelkijkhut, zo'n gluurmuur een beetje. Een gluurmuur? Ja, een gluurmuur. Hier zo halverwege in de van de Plassen in loopt. Ik heb hier een zeejaard in het beeldje. Geweldig. Ja, die maakt niet veel geluid. Hè? Alleen volwassen vogels bij het nest. maar... Ja. Uh, nee, en daar zijn we ook niet voor, hè? Daar zijn hier? we ook niet voor. Nee, we zijn voor de fieters en de blauwborst. Maar we gaan geen en negeren natuurlijk. Dat zou te dol zijn. Ja. Maar een fieters en een blauwborst, die houden van riet? Ja, die houden. Dat zijn echt. Nou, de is niet zozeer. De fieters zijn die. Je moet het ook van, van bosjes hebben, van struiken, van, van jonghout vooral. Door het hele land kom je fietsen tegen, in, hoor. in elk dorp, overal, in tuinen. Ja. Als je maar een beetje wat jonger hout hebt en wat struweel hebt, dan, dan is een fiets tevreden. Een blauwbos is echt een, een, een moerasvogel. Maar ja, die komen normaal gesproken begin maart. Ja. En dan neemt de intocht toe. En dan zo eind maart, zo deze periode, dan zijn ze er bijna allemaal. En dan... Blijven ze zingen tot uh, ja, mei en dan is het weer over. Nou, en die Blauwbos heeft een hele typische zang. Hij uh, begint heel aarzelend. Dus Je denkt van nou, het zal wel niet veel worden. En dan geeft hij gast er in één keer dan spat hij helemaal uit. En dan, dan gaan allerlei toontjes en, en kwelen en trrr, van alles en nog wat. Ja. En hij voert een hele show bij op. Het leuke is dat de Blauwbos die gaat dan in de top van de struik zitten. En hij heeft een hele mooie uh, rode staart en die... Kleurt hij en die laat hij zien, en dan zijn vleugels laat hij uit, en die prachtige blauwe borst laat hij hem mooi zien. Echt een enorme showpieper is het. En, en dan dat, dat, dat hele ja, extra extroverte lied erbij. En dit is dan de Blauwboslocatie. Hier moet hij dus naar boven komen en zijn lied gaan zingen. En, ja. uh, en dan moeten daar in die bosjes daar die fietsen zitten te roepen en te kwelen. En... Maar goed, als ik een fiets zou zien, wat hoor ik dan? Nou, dan hoor je het liedje zo van... Uh, het begint hoog en eindigt laag. Oh, even een tjak. Tjak, tjak, vogeltje van Ton Hermans. <lacht> kramsvogel. Nee, dan... Uh, het begint hoog en eindigt laag. Dat klinkt zoiets als... Uh, het sterft een beetje melancholiek weg. Er zit geen, geen slag onder of zo. Er is steeds een beetje een toontje... Ja, patroontje. Ja, het is hetzelfde patroontje. Ik heb dat wel eens vergeleken met... het is mooi weer vandaag, maar dat blijft niet zo. En dat heb ik ooit een keer op een cassette gezet. En een poosje geleden liep ik ergens in de stad in Amsterdam of zo. En dan loopt iemand langs en zegt tegen me... het is mooi weer vandaag, maar dat blijft niet zo. Ik denk, nou, ja, dat kun je hebt dat kunstje geleerd. Dan moet je dan mee achtervolgen. Jaar ja Ja, daarom. Ja. Maar goed. Maar dat sterft dan zo weg. En dat wordt dus heel frequent de hele dag doorgezongen. Ja. Het is wel grappig bij fietsen dat uh, als een vrouwtje met succes ergens gebroed heeft... Dan gaat ze weer terug naar dezelfde plek. En dan kijken ze wel welke mannen zitten kwelen. De dames kiezen de territoria en de mannen uit. Oh. Ja, en die mannen die zingen zich dus echt helemaal schor om, om dames te lokken. Maar uiteindelijk is het dus eigenlijk een beetje waste of energy. Want het vrouwtje komt terug en dan kijken ze wel, ja, die man moet wel fatsoenlijk zingen. Ja. Maar als het kan dan neemt ze genoegen met oh, okay. hem, want ze heeft succes gehad op die plek. nog een stukje lopen? Ja, laten nou we even doen. Even hier de toegang tot de Grauwe Ganzenhut, is dit. Maar hier ja, is ook een noctuaire blauwbosplek. Ja, een ja. en een al riet, hè? En een en al riet en prachtig met die struiken ertussen tussendoor. Dat is precies wat ze willen: riet met hier en daar een struik. Ja. En dat is voor fiet is ook prachtig: een beetje dat lage wilgenhout. Daar zitten heel veel insecten in. Aha. Normaal gesproken. En waar broeden ze dan? Uh, ze broeden in een nestje net boven de grond. Oh, ja. Blauwborsten hebben ook echt een prachtige blauwborst. Ja, is echt, echt prachtig stralend blauw. Ja. Met, met een, een heel mooi wit stipje, stipje in de midden. IJsvolge met een wit ja. stipje in het midden. Dat zijn de witgestelde blauwborsten. Voor, oh. spe... oh, voor de specialisten onder ons heb je dan ook nog de roodgestelde blauwborst. Maar dan moet je meer naar oostelijk Europa toe. Daar vind je de... precies dezelfde, maar dan met een rood stipje er in de midden. Ik dacht even dat een ik een vogeltje was. Zeg je, je vogel? Nee, nee, nee, dat dacht ik, maar het zijn pluimen. Ja, ja, dat wel. krijg je dan. Op een pluimen. gegeven moment zie je overal vogels. Dat <laughs> en ze een gezonde afwijking begint te krijgen als je net. Ja. Ja, maar dat zou wel kunnen. Ik bedoel, een blauwborst bijvoorbeeld. Een blauwborst zou hier zo. Kijk, hier zo. Daar heb je zo'n struik. Ja. En ik heb hem ook hier regelmatig gezien. Ja. En dan komt hij zo even, gaat hij even op die struik zitten. laat hij zich geweldig gelden Poep, en dan duikt hij weer weg. Even een show weggeven. Even een show weggeven. Even met die staart waaien. Met het prachtige rotor uit. En, uh, ja. Ja, en dan alle kanten opdraaien. En de kop omhoog. Het is echt een de echte showbink hoor, die, die, die blauwborst. Ja. Maar ook hier weer doodse stilte. Nog ook een, niet één andere vogel, ook niet een rietgorst die nog eens eventjes zegt: van, Nou, ik laat me horen, ik zit hier bovenin. Uh -huh. Die zijn ook altijd heel vroeg. Ja. En nu moeten we genoegen nemen met het ruisen van het riet. Nog geleefd, geleefd, dan had hij vandaag gebak gegeten. Jozef Heiden, vandaag jarig. Uh, het Allegro uit het London Trio in G-Groot was dit. Een uh, ruime delegatie van vroege vogels, of beter gezegd ja vroege vogels-medewerkers, stond woensdagochtend, afgelopen woensdag, in perscentrum Nieuwsport in Den Haag te glimmen van trots. Het kenniscentrum Dierplagen reikte de Ophof Award uit. En uh, u wilt hem al aankomen, wij van Vroege Vogels hebben die prijs gekregen. Nou kan het zijn dat een uh, paar mensen thuis niet weten uh, wat die Op of Award nou precies uh, inhoudt. Maar dat komt goed, want u krijgt er zometeen alles over te horen. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Natuur reikte de prijs uit. Maar eerst hoort u Albert Wijman van het kenniscentrum Dierplagen. Het programma Vroege Vogels van de VARA heeft in de afgelopen tientallen jaren steeds weer aandacht gevraagd voor ongedierte voor plaagdieren en rotbeesten. En de redactie heeft steeds weer laten zien dat het mogelijk is... om al met een beetje kennis problemen met rotbeesten te voorkomen. Met het project Rotbeesten en met de verkiezing van het rottigste rotbeest... heeft vroege vogels de luisteraars bewust proberen te maken. Bewust van het feit dat wij mensen er heel vaak zelf de oorzaak van zijn... dat dieren overlast veroorzaken. Het Kenniscentrum Dierplagen in Wageningen heeft om die reden gemeend om de ophofferwoord met oorkonde aan de redactie van Vroege Vogels toe te kennen voor haar bijdrage aan duurzaam faunabeheer in Nederland. En het doet ons bijzonder genoegen dat Sharon Dijksma, onze staatssecretaris voor Natuur, bereid werd gevonden om de ophofferwoord uit te reiken aan Joost Huizing. Nee hoor, aan Janine. Aan Janine? Ja, natuurlijk. Presentatrice van Vroege ja. Vogels. Het beeldje is best wel loodzwaar, eigenlijk. Prachtig. Zet hem even neer. Ik ja. zet hem even neer en ik, ik ga ook nog iets vertellen. Dames en heren, wat voor mij opvallend was... was dat in die rotbeesten top 50... er een aantal dieren zaten dat, die ik niet kende. Ik moest echt vragen, wat is een daas? Dat is toch mijn grote schande. Ik weet het nu, als je daar eenmaal door gestoken wordt... dan vergeet je hem nooit weer. Hè? Het is een bijzondere formule... waarmee eh, vroege vogels aandacht voor het onderwerp gevraagd heeft en ook heeft laten zien dat je als mens inderdaad... heel veel zelf kan doen om overlast van dieren te voorkomen. Door bijvoorbeeld hygiënisch te handelen, door geen eten of etensresten achter te laten... onbedoelde schuil- en nestgelegenheden. En Vroege Vogels heeft eigenlijk in de loop van de tijd laten zien... dat je daar dus als mens zelf heel veel invloed op kan hebben. En dat hoeft inderdaad niet met klemmen of met chemische middelen... Um, ik zag dat Muggen ook hoog scoren en ik begreep dat Janine, net als ik, Groningse is. Ja. Weet jij wat een neefje is? Ja, dat is een ja, zie je wel. Kijk, dat zij mug. weet dat. Een neefje is een mug. Kijk, want wij Groningers, wij hebben namelijk de rare situatie... dat wij halen muggen en vliegen altijd door elkaar. En de echt vervelende, die noemen wij dus geen mug of vlieg... maar die noemen wij een neefje. Dat is een mug die steekt. Fijn dat we dat dan in ieder geval samen weten. Dat wist ik dan weer wel, hè. Niet de daas, maar wel het neefje. En ik wilde jou heel graag, Janine... niet alleen een prachtig beeldje aanbieden, maar ook een oorkonde. Die is ook voor jullie gegevend. Het, het is een mooi beeldje plekje. en de meneer heeft een dik boek... Aan zijn arm, rechterarm yeah. en in zijn linkerhand heeft hij, ik denk een loop. een loop. Daar kan hij, denk ik, een hoop insecten mee gadeslaan. Man. En rotbeesten. Alsjeblieft. <laughs> heel veel plezier ermee en uh, ik hoop dat jullie met je programma nog heel veel mooie dingen aan de mensen laten horen. Allereerst natuurlijk zijn wij super trots als vroege dat we een dergelijke prijs in ontvangst uh, uh, mogen nemen. En dan ook nog uitgereikt door de staatssecretaris. Het was wel grappig, want ik liep hier net binnen... en toen werd ik volgens aan die meneer... en die meneer heette Bolijn. En ik voelde meteen een soort steekje. Want mijn pleegmoeder die heette Bolijn. En zij is niet meer onder ons. Maar zij heeft mij de liefde voor natuur bijgebracht. En ik moest meteen denken aan... Toen ik een klein meisje was en bij haar was. En op een gegeven moment wilde ik koekjes bakken. En ik wilde de oven aansteken. En toen zei ze... Nee, nee, nee, nee, nee niet doen. De oven mag niet aan. En ik zei, waarom niet? Ja, er zitten nest uh, muizen in. Dat ja. was haar... Ik weet niet of dat nou onder hygiënisch <lacht> beleid valt. Maar dat was haar manier om ja, tegen de natuur aan te kijken. Met de natuur omgaan. Zij heeft mij echt de liefde voor de natuur bijgebracht. Uh, en dat is wat wij met vroege vogels ook uh, proberen te ja. doen. Dus uh, ja, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Mooi verhaal. Of veel rotbeesten meegemaakt als staatssecretaris? Uh, het valt eigenlijk nog wel heel erg mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar ben ik zo benieuwd, wat is uw favoriete rotbeest? De daas niet, hoewel ik mij daar wel een hele goede voorstelling bij kan maken. Maar ik ben wel met de nummer één, ben ik het wel eens met de take. Ja. Want ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen dat beest, rotbeest, op één hebben gezet. Ja. We hebben het de afgelopen week eigenlijk niet zozeer gehad over rotbeesten... maar over mooi Nederland. Hoe mooi gaat Nederland worden? Nou, heel mooi als het aan mij ligt. Denk. Het is een plan van een aantal partijen? Ja, het is heel goed dat deze partijen dat initiatief hebben genomen. Ze werkten er ook al een tijd aan. En een van de dingen die werd gezegd bij het aanbieden van het plan... daar was ik het zeer mee eens. En dat is dat natuur een waarde van zichzelf heeft. Een intrinsieke waarde heeft. En dat je eigenlijk natuur niet moet zien als een hindermacht... Hè? Even als mensen over de ecologische hoofdstructuur praten, ook in de politiek... dan zie je vaak allerlei discussies over ja, maar we mogen dingen niet meer. Maar natuur biedt ook heel veel kansen. En ik heb tijdens die ontvangst drie voorbeelden ook genoemd. Op het terrein van gezondheid, op het terrein van economie en ruimtelijke ordening. Waarbij we gewoon harde bewijzen hebben dat natuur juist heel veel kansen creëert. Natuur levert meer op dan het kost. Natuur levert meer op. Hè? Een van de voorbeelden is de Markenwadde. Dat is een prachtig project. Dat wordt uh, door natuurmonumenten getrokken. En het Rijk financiert mee. En dat doen we uh, om twee redenen. Omdat het heel bijzonder is dat we via een soort publiek-private constructie... samen nieuwe natuur gaan creëren. Maar het maakt ook ontwikkeling mogelijk in een ander deel van Flevoland. Dus we hebben daar ook gewoon letterlijk baat bij. Een ander mooi voorbeeld vind ik een, een studie naar de economics... of de ecological systems... Biodiversity. Nou, Biodiversity. Het is een hele mondvol, maar waar komt het op neer? We zijn eigenlijk tegenwoordig in staat om de waarde in harde euro's van natuur gewoon te meten. En de derde? De derde, dat was een heel mooi voorbeeld dat ik van de week in een televisieprogramma zag langskomen, Labyrinth. En dat was een Finse ecoloog en die legde uit dat kinderen die opgroeien in steden zonder in aanraking te komen met natuur, dat die kinderen eigenlijk te weinig in contact komen met gezonde bacteriën, Waardoor hun weerstand vermindert. En daardoor zie je nu de laatste decennia. En ik merk dat ook in mijn eigen omgeving. Dat kinderen vaker allergisch zijn. Vaker astma hebben. En het is dus eigenlijk heel ongezond om niet op te groeien. In de nabijheid van natuur. En dat is dus een belangrijk onderdeel van nadenken over volksgezondheid. En hoe belangrijk ook het hebben van natuur in je omgeving. En zeker als het om kinderen gaat kan zijn. Dus die drie voorbeelden heb ik genoemd. En dat is zeg maar, mijn manier van nadenken over natuur. Er komt ook weer wat meer geld voor natuur. Houden we Nederland daarmee groen? Ik heb een brief gestuurd aan de Kamer die heet Vooruit met Natuur tweede wat we gaan doen is dat we nog voor de zomer... hopen met zelf een nota van wijziging... op die oude wet van uh, mijn voorganger te komen. En daarmee ook een antwoord te geven... op datgene wat Mooi Nederland naar ja. voren heeft gebracht. Maar ook een natuurtop organiseer. Dus ik hoop ook dat luisteraars van Vroege Vogels daarbij willen zijn. Want we willen het niet alleen openstellen voor organisaties... en politici en bestuurders die een mening hebben over het natuurbeleid. We willen ook zeg maar, heel veel mensen die gewoon genieten van de natuur, daar op de een of andere manier bij gaan betrekken. Dus daar hoort u nog wel meer van. Dank u wel. Okay. zometeen nog meer over die notitie, mooi Nederland. Hoe mooi wordt Nederland eigenlijk? Ik ga erover praten met politica Lutz Jacobi. Tot zometeen uh, na, moet ik even kijken, na 9 of De 8, actualiteit 9, 9. van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Daar kunnen ouders hun baby te leggen. Anoniem. Het vondelingenluik. Er moet iets gedaan worden. Onze Spanje-strijders als de jihadisten van toen. En hoe klonk Amsterdam in de 19e eeuw? OVT, Radio 1. Straks om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was? Fantastisch toch?